Is the original already upon the mic? So divine. Them feeling good, feeling tight. Time to open on this and make you think twice, yo. Them looking good, looking nice. Them feeling good, feeling tight. Them looking sweet, So divine. I'm a walk on this and I can't think twice, so oh, you see. Love the girl, them let me big and tree. None in no rush, say me not in no hurry. Trim off she hands for she got big can ready. For she got big hand ready, missing lad of mercy. When them start climbing tree, missing me, me no no rush, me no no hurry. When the time is right and me want to smoke it. Jump on me, bed and me start roll it me what you Bumps so me throw away the seats. Girls, them a rush me like they pop some ecstasy Love the girl, them let me smoking with make two eyes get red like pull on your top Already what you hear, pan the beats in the middle like of the girl Them hood get 10 out of 10 Them hood wear clean underwear every day of the week, yo Them looking good, looking nice Them looking sweet, so divine Them feeling good, feeling tight Time you walk an these and they can't think twice, yo Them looking good, looking nice Them feeling good, feeling tight Them looking sweet, so divine Time you walk panades and they can't think twice, yo Let me see them hands up in the air. Let me see some hands up in the air. You don't know, yo. More fire. More fire.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 en dat er te weinig aandacht is voor het geweld van Hamas tegen Israël. Nederland stemde, net als de Verenigde Staten, tegen de resolutie. De Mensenrechtenraad sprak zich uit over een rapport van de Zuid-Afrikaanse rechter Goldstone... die beschuldigt in zijn rapport zowel Israël als Hamas van oorlogsmisdaden bij de oorlog in de Gaza-strook. De Nederlandse regering vindt dat Israël en Hamas zelf onderzoek moeten doen naar de beschuldiging van oorlogsmisdaden... Buitenlandse jongeren die dachten in Nederland een studie te gaan volgen... ...zijn de dupe geworden van oplichters. Twee Haagse mannen en een Amerikaan zijn door de politie opgepakt. Naast de oplichting werden ze verdacht van mensensmokkel en mensenhandel. De Amerikaan was in dienst bij de Haagse HBO-instelling European University. Hij en zijn medeverdachten benaderden de jongeren om een studie in Nederland te volgen. De studenten moesten een fors bedrag vooruit betalen. Eenmaal hier bleek dat er amper onderwijs werd gegeven. De buitenlandse jongeren resten weinig anders dan door de mannen aangedragen slecht betaalde baantjes aan te nemen. Minister Klink overweegt 18 miljoen doses van het vaccin tegen de Mexicaanse griep aan het buitenland te verkopen. Klink bestelde enkele maanden geleden 34 miljoen stuks toen de griep zich nog ernstig liet aanzien. Nu de griep milder blijkt dan gedacht hoeven alleen de risicogroepen ingeënt te worden en niet alle Nederlanders. Macedonië heeft al belangstelling getoond voor de overbodige doses. Klink wacht nog een advies van de Gezondheidsraad af over mogelijke verkoop. Het vaccineren van de risicogroepen in Nederland begint in de tweede week van november en moet voor het eind van het jaar zijn afgerond. Dan het weer, vannacht geleidelijk minder wind en minimaal rond een graad of 9. Morgen plaatselijk een bui, maar soms ook wat zon. Zondag wat meer zon en overwegend droog, maximaal dit weekend rond 11 graden. Dit was het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 Goedenavond, mijn naam is DJJK en we trappen af met Armand van Helden. Ja, je herkent hem nog. De funk van Amona in de 2010, want ja, wij zien het lopen graag vooruit. De Starkillers star hebben we onder handen genomen. En ik vind hem lekker. En goedenavond, Joey zit tegenover mij natuurlijk, de man. Ja, van de goedenavond, duwtjes. welkom bij c het grootste dansvloer van Zandvoort. Vanavond natuurlijk een keer een bomvolle show, waaronder weer vette nieuwtjes, waaronder sneakers... DJ Sean komt weer met zijn Madhouse en Latin Lovers. Natuurlijk kon je ook weer de beste platen voorbij komen en 10 voor 10 de Partyguide. En we zouden serieus zijn als we twee uur lang live in de mix gaan. Vanavond zien we DJ K en Dion Sydney. Ja, bijna jaar hè, onze enige echte DJ Dion Sydney. Dus wij hebben vanavond onze mailbox ook gewoon eigenlijk een beetje aan hem gewijd. Heb jij een felicitatie voor onze enige echte DJ Dion Sydney? Drop hem dan gewoon in onze mailbox. En je nog één keer voor de mensen die nog steeds niet weten wat in de mailbox. het at zvmz.nl Al jouw andere ongein. Date, drop het gewoon bij ons. Viagra hebben we al genoeg, dus dat hoef je niet toe te sturen. Maar ja, wat hebben we nog niet genoeg? Lekkere muziek. Daar heb je nooit genoeg van. die Joey, meebracht. Amsterdam F Avenue. Gypsy Romano. Je hem hier bij Seeit. Nieuwe muziek. Tot 12 uur. Keier story speaker. zie je het niet zijn als we niet helemaal up-to-date zouden zijn met wat, uh, wat doen we doen allemaal uh, met Amsterdam Dance Event. En Joey, jij weer een, uh, een beetje een update, hè? Ja, op zaterdag 24 oktober zijn van 10 tot 5 de chic studio in de lounge van de Escape gereserveerd voor de speciale showcase van Sneakers Music. Met in de lijn verschillende houseartiesten die de fantastische producties van het label Kleur hebben gegeven. Sneakers Music and Lame Events, het kleine broertje van de welbekende sneakersfeesten, heeft een hoogaardig muzikaal programma in petto voor het Amsterdam Dance Event. Met in de studio de nadruk op uiterst bedreven producers uit het buitenland. In de lounge gaat het alles om samenwerking, want daar lossen de artiesten elkaar back-to-back -back informaties af. Voor slechts 57 beleef je in Hartje Amsterdam de ultieme Amsterdam Dance Event kick met 7 uur lang non-stop onmiskenbare sneakers beats. Speciale aandacht gaat op 24 oktober uit naar een zeer enkele gerespecteerde duo's die je vaak niet in Nederland ziet. Niet alleen even bekend bij het grote publiek, maar ook in de DJ-circuit, toch zeker een inspiratiebron voor velen. Niet geheel onbekend zijn Prokker de Engelse House genie die onlangs voor Housequake nog een geweldige remix produceerde van Shep My Skin, uitgebracht door Sneakers Music. Ook mixten zij de tiende schijf uit de sneakers compilatie in elkaar, te weten, Sneakers Festival. Zij deden dan samen met de char charismatische Italiaanse duo The Cube Guys, die tijdens de Amsterdam Dance Fan Showcase ook een spetterende house heeft gaan verzorgen. Verder ook sterke Duitse support van de koning Olly Gooddick, beter bekend als Dons. In 2005 bracht hij zijn loopbaan in een versnelling met zijn remixbundel van Pump Up the Jam. De baanbrekende househit van Technotronic. Sindsdien heeft hij er patent op om van de vergaande klassiekers in een nieuw jasje te steken, wat hij onder andere met Big Fun en Night Train heeft gedaan. Onlangs toonde hij ook in de muzikale waardering voor de overleden popster Michael Jackson door dienst Earthsong een nieuwe, flitsende houseversie op de markt te brengen. Dons deelt dit de rijtafels van landgenoten Lisat en Voltax, twee houseproducers die pas sinds 2006 als duo de kost verdienen. Daarmee kwam ook gelijk de doorbraak in zicht, want in 2008 een feit werd van een remixversie van Silence van Delirium. De track haalde in acht landen de top 10, wat voor Lissat en Voltax de weg vrijmaakt voor aanvullende succes. De laatste buitenlandse troef met twee ex uit Oost-Europa, de absolute trotse Hongarije op huisgebied. het duo Belokka en Sonic. In 2006 in Nederland ontdekt door Housequake, dankzij de knallende remix van Push the Feeling On, de populaire house van de Nightcrawlers. Het bracht het duo meteen in de spotlijst, waarna de aansluiting met Nederland vanuit de studio werd verstrekt met de remix van onder andere Beggy Begovic, Peter Gelderblom en Quintino. Het is de tweede keer dat Belukka en Sonic een optreden in het Amsterdam Danceweb mogen voorbereiden, wat ze samen doen met een Hongaarse collega van Moe Ook dit duo scoort goed met hun studioprojecten, welke met regelmatig welbekende labels verschijnen. De Nederlandse vertegenwoordiging in de studio wordt uiteraard uitgevoerd door sneakerskopman Erik E. Die aantreedt met jong producertalent Nikolai Dimitrov en de Utrechtse held Melvin Rees. Ja, voor tickets, top entertainment, voor weinig geld, precies een motto van dat de bezoeker in de tijden van een kredietcrisis in de oren staat. Voor z'n 57 spot je de crème de la crème van de house-industrie op één Amsterdam euh, mooiste locaties. Mis het Amsterdam Amsteldezen een Special of Sneakers Music dus niet. Koop je tickets via www.sneakersmusic.nl of via www.warmmanagement.nl. Ja, en uh, voor 7,5 euro, daar valt het uh, best wel mee. Normaal gesproken betaal je voor een uh, zaterdagavond geloof ik al 15 euro entree tegenwoordig. Dat normaal, ja. ja, dat is normaal. Dus nou moet je eens kijken wat je nu aan de uh, gastartiesten hebt staan. En nieuw talent, kortom, het belooft een leuke drukke avond te worden. Ja, de drukste avonden zijn vaak toch de leukste. En ja, iedereen heeft zin in een feestje, want dat Amsterdam Dance Event... Uh, en ja, je weet ook nooit wat er gaat gebeuren, hè? Gewoon uh, misschien een andere bekende DJ die zegt van... Hier heb je een uh, nieuw schuifje met een nog niet uh, ontdekte hit... En dat jij helemaal uh, uit je dak staat te gaan daar. Kan allemaal! Gewoon, je moet erbij zijn. Hé, hey, jongens die ook goed bezig zijn, dat zijn de bingo players. En dan hebben we het over kalt tricks. Maar de bingo players. Ja, deze maand vier goede platen gewoon uh, op het internet van hun verschenen. Echt uh, geweldig, gewoon van die gasten. Een tijd niks meer gehoord. Maar. Uh, ja, nou ja, heeft respect. dat te maken ook uh, met Amsterdam Dance Event? Denk ik. Uh, ik, denk, ja, ik weet het niet. Ik bedoel. Uh, toch eventjes extra in de spotlights uh, voor misschien het buitenland. Want dat is hier ook. Uh, uh, ze hebben natuurlijk Australië-toeter op zitten. En uh, ze scoren overal wereldwijd goed. Ze dus zijn toch een van de weinige Nederlandse DJs die het internationaal uh, verschoppen. Oké. Okay. Nou ja. Ik vind het een ontzettend goede plaat. De volgende plaat. De Bingo Players met devotion. devotion. Dat zeg ik. Hierbij zie je het. De Bingo Players. De Bingo Players devotion <laughs> <laughs> Vette plaat. Ja, we worden er gewoon helemaal stil van. Dennis the Menace en Big World, The First Rebirth. En daarvoor natuurlijk de bingo players met Devotion. En wat een lekkere plaat, hey Joey. Ongelooflijk. Heerlijk. Ongetwijfeld wordt hij zeker gedraaid op het feestje van DJ Jean. En ja, als je zegt DJ Jean, dan zal het een gekhuis huis worden. ofwel zijn... Ja, zijn it-naam Madhouse... Het is weer de hoogste tijd voor Madhouse. En ja, zoals beloofd pakken Panama en Madhouse dit keer uit met een speciale editie. Leaders of the News Call. Deze editie zal geheel in de teken staan van de meest dirty en eclectic saus op dit moment. Met een aantal van de belangrijkste DJ-exponenten daarvan. Te weten, Vater González, Quintino, Jan, Irwan en Frank. Zorg dus dat je de meest pettigende outfit uit de kast haalt en natuurlijk de goede schoenen of hakken om op te dansen. Want deze avond belooft u in ware sensatie te worden met vijf uurtjes heerlijke powerhouse. Op de programmering voor 6 november staat in de arena grote zaal onder andere DJ Sean, Vato González en Quintino. Dit doen zij natuurlijk onder de vocale begeleiding van MC Bookshee... ...die onder het vrouwelijke vermaak met de meest sexy danseressen die Clubland te bieden heeft de avond aan elkaar zal praten... In de studio kan men de meest dirty eclectic house sounds ervaren door niemand minder dan DJ's Eerman, Frank en uh, het zullen worden verzorgd. Kort gezegd, op de avond van vrijdag 6 november moet jij erbij zijn, hier in Panama. En er zal weer alles aan gedaan worden om jullie een te gekke avond te bezorgen, die jullie gedurende een paar dagen nog zal nablijven. Oh ja, voor de mensen die het nog niet wisten, in december komt Madhouse weer terug met een speciale editie, namelijk een After Hour Power Reunie. Het zet, uh, zet deze dus maar alvast in je agenda. Want dit wil je zeker niet missen. Natuurlijk zal deze avond worden gehost door niemand minder dan Mr. F te houden in Wendy O'Mel. De gepettig gestoorde avond zal dus uh, dit wel gaan worden. Meer informatie volgt. Ja, en dat is eigenlijk het nieuwtje. Dat is het nieuwtje. Nou ja, wij houden het hier. Wij zien het nauwlettend in de gaten. Verandert er wat. Wordt er meer bekend over de line-up. Kaarten uitverkocht, al dan niet uitverkocht. Je hoort het hierbij, zie je het. En wat je ook ho hoort, dat zijn natuurlijk de nieuwtjes, of de mailtjes eigenlijk, moet ik het uh, liever zeggen. Want ja, we hadden een oproep gedaan, Dennis is dit weekend jarig. En ik zie hier uh, gelijk een uh, mailtje van Melissa. En Melissa zegt, Dennis, Dion Sidney, hoe ik je ook noemen mag, van harte gefeliciteerd alvast met je verjaardag. Ik hoop dat je vanavond weer een knallende set gaat doen. Joe, jij ook nog eentje? Ja, eentje van Jessica. Hoi Dennis, wanneer kom je eens een suikervrije taart bij me eten? Suikervrije taart. En dan gaan we de pontjes eraf zweten. Nou, hij heeft wel uh, alle vrouwen uh, aan zijn kant zitten. Ongelooflijk. Ah, een spannend milken. Nou ja, de, dan heb ik gelijk ook een bijpassend plaatje. The Sun Lovers. Now that we found love... Dat zeg jij. Lovers. En wie dacht dat alle strandfeestjes van 2009 zijn afgelopen... ...heeft het mooi mis, want er komt er nog eentje aan. Bisch View in Rokanje bestaat zaterdag 14 november, precies één jaar. En dat wordt natuurlijk keihard gevierd. Met wie kan dat dan ook anders dan laat in Lovers. Na het fantastische voorjaar anniversary weekend in Club Vie in Panama... ...heeft Latin in Lalfers duidelijk bewezen dat het wel raad weet met de anniversaries. Na het legendarische nachten op het strand van Ter Heijen aan zee bij Brunotti... ...heeft de organisatie besloten om dit jaar nog een keer de duinen op te zoeken... ...en wel aan de heerlijke Rokanje. Durf jij nog een keer de slippers aan? Sunny James en Ryan Marciano, Shermanology, Chris Rocks, Jasper Clash, Mark, Mac Rowland en MC Crown durven het wel. Bish View is een luxe moderne strandclub waar jij deze avond van 8 tot 2 jezelf nog één keer kan onttrekken aan de donkere nachtklus van de drukke stad. Met een overheerlijke Zuid-Amerikaanse cocktail in je hand. Je rechterarm hoog in de lucht met op de achtergrond de ondergaande zon. De meest sexy in House en door de beste DJ's en de meest unieke strandclub van Rokanje. Dat wil toch iedereen? Speciaal voor deze laatste... On the beach edition zullen de twee badgasten Sunny James en Ryan Marciano een twee uur durende set ontplooien tussen de zandkorrels van Rokanje. Met hun drijvende kracht, vol passie en energie zijn Sunny James en Ryan de vaste waarde voor Lovers. Altijd een overal met deze twee groot geworden jongetjes met een brede glimlach aantreden op hun eigen rode loper. En zullen ze nu trappelen om jou de avond enorm naar je zin te gaan maken. Stilstaan is geen optie. Let's go boys! De dieselmotoren die alleen lopen op de Power er van laat in zijn natuurlijk Chris Rocks en Jasper Clash. Rocks is de piloot van de Boeing die het concept overal naartoe vliegt in Nederland. En Clash is de kapitein van het schip. Samen schitteren ze al in een exclusieve back-to-back -back sessie tijdens de Masquerade in The View. En na natuurlijk twee legendarische avondjes in Bloomingdale. Niemand is die zwoele zomeravond vergeten. En voor het geval je nog niet weet, zaterdag 14 november gelijk in je agenda zetten voor een Rocks Clash manifesto. Dus nog een keer je slippers aan. Nog een keer je cocktailjurkje uit de kast. En dat kan nog natuurlijk onder de heerlijke zomers- en later gevoel te beleven... ...in de meest exclusieve strandclub van Rokanje, Beach Club View. Joey, kijk eens naar buiten. En, dat, en dan willen ze dit feestel in de strandclub doen. Nou ja, ik hoop dat het beter weer is dan ongelooflijk. De windkracht achter uh, hier zo... Alle teentjes staan te schudden. De strandetten die er nog zijn, die zijn al afgebroken door ja, maar de wind. Dat, dat is weer vet, juist omdat je dat nog nooit meegemaakt hebt. Nou ja, dat is weer wat anders. Rokjes. Uh, ja, allemaal rokjes ja, aan. Dan, dan allemaal allemaal rokjes aan. Ben je in een bloemendaal geweest met mooi weer en uh, misschien in het slecht weer? Nou, ja, hoe is de strandwezen in de winter? Nou, dan kan je het ook vragen. Dat is een uh, waar woord natuurlijk. En het is toch weer even wat Plus anders. Dus als je, je helemaal lam staat, voel je het toch niet meer dat het koud is? Dat is een waar woord. Hé, hey, Joey, ontzettend een goede plaat van Fatboy Slim. verder le grand. Praise you. I like Boy Slim versus Fede Le Grand En geloof me als je deze in een hele grote zaal hoort Dan is dit geheid die handjes in de lucht Ofwel put your hands up in the air En Joey ben je al helemaal klaar voor de party ja, ja ja ja ja En nou, dit keer ook eindelijk een leuk feestje in Jade Ik denk dat we gewoon nog eventjes gaan wachten Joh met de party kite. Ik denk nog dat we wachten. gewoon nog even wachten Ja want Deze plaat Je hoorde me een paar jaar geleden Strings of Life van Soul Central. Esquire en die Scala hebben hem overnieuw gedaan. En je hoort hem nu hier. Wat een beuker van een plaat. Haal nog even de zomerbeen naar voren. Zometeen is hier helemaal klaar voor. The one and only Party Guide met DJ Ten Hoven. Hier bij je One and only Partyguide, die Game Ten Hoven. Kom ja. er maar in. De Partyguide en we gaan beginnen in Zandvoort. Eindelijk weer een feestje om voor in de dorp te blijven. Namelijk niks is stof bij Club Jade. Kaars kosten 5 euro en het duurt van 10 tot 4. De line-up, J-Ron, Steph Jaspers, Nick D, Jorbi en de Voorten. Misschien onbekend, maar wel opkomende talenten. Ja, ik dacht dat je even ging zeggen, nou er is een piratenparty uh, in de fame. <laughs> ja, sorry, <laughs> even een interruptie. Maar ga gaan door met je Partyguide. Je wordt er stil van. Dan gaan we door naar Amsterdam, naar de Escape zoals elke week... ...met de Framebusters. Kaars kosten 15 euro en het duurt van 11 tot 5. In de line-up Raymundo, Remaniacs, Michael Mendoza en MC Dan Stezo. Door naar de Westen-Unie, waar het feest eigenwijs schouwen gaat worden. De kaars kosten 14 euro en het duurt van 11 tot 5. In de lijn staan de Flexican, Afrojack, Jassia, When Harry Meets Sally... Karelia Speakers, Filthy Jerks en MC Lady B. Het laatste feest van deze guys vindt plaats in de Panama in Amsterdam. Het feest heet Lovely. De kaars kostte 12,50 en de tijd is van 10 tot 4. In het tier er staan Irky, Lucian Ford, Carita Lanina, Fetish Ferdi, Beggy Begovic en Mo MC. En in de studio staan Frank Rizzaro en Shakespeare. En dat was de partykite alweer. Dit zijn de leukste feesten die dat... er morgen te doen zijn. De rest is al niks voor. Dus, ja. Nee, nou ja, wij zijn eerlijk en betrouwbaar. Met de leukste feesten moet je bij de CFM Partykite zijn. Volgende week natuurlijk Amsterdam Dance Event. Kijk even op de site van Amsterdam Dance Event. Voor de actuele feesten en de actuele DJ's. Dat is het beste. En natuurlijk komende vrijdag. Dan staat het Amsterdam Dance Event Weekend voor de deur. Met nog meer feesten en dus ook een bijpassende partykite. Tot zo weer! De party gaat nu door naar Teaspoon. No time to waste. denkt, hé, hey, weer een oud hitje. Inderdaad, we hebben weer eentje te pakken. Benny Loyal heeft hem onder handen genomen. Door hem weer bij. je zo zometeen na de klok van tien. The one and only DJ Dion Sydney. I give you my body, baby. Baby, baby,